De Wereldbank wordt van oudsher geleid door een Amerikaan. De topman van het IMF is altijd een Europeaan. In Schonebeek in Drenthe zijn 56 huizen ontruimd vanwege een gaslek. Ze staan in een straal van 100 meter rond de plaats van het lek. Dat is waarschijnlijk ontstaan bij de aanleg van een glasvezelkabel. De ruim 200 mensen die hun huis moesten verlaten... worden opgevangen in een hotel in Schonebeek. Het Concertgebouw in Amsterdam heeft bijna 9 miljoen euro opgehaald... met de uitgifte van jubileumaandelen...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 Morgen komt president Gül van Turkije voor een staatsbezoek naar Nederland. En op die dag wordt in Amsterdam een bijzondere fototentoonstelling geopend... met als onderwerp Nederlanders die naar Turkije zijn geëmigreerd. Gunay Uzlu werkte eraan mee en zij is zometeen hier. Maar eerst het volgende. Vandaag maakte staatssecretaris Henk Bleker bekend... dat hij een enquête gaat houden om te zien... welke zoogdieren geschikt zijn om als huisdier te houden. En dat doet hij natuurlijk niet voor niets. Ik ga daarover praten met Joost Huizing. Hij is eindredacteur van eh, Vroege Vogels Radio. Eigenlijk zijn we collega's, zou je ja. kunnen zeggen. Welkom. Dankjewel. Uh, eerst maar even, hè, want als we het dan hebben over uh, ja, dat er een enquête moet komen en zoogdieren, dat is allemaal omdat er op Marktplaats een levendige handel plaatsvindt in wilde dieren. Voordat we het erover gaan hebben en ook over die enquête, wat is er dan precies aan de hand? We horen daar al heel lang over, maar schets het nog maar eens een keer. Nou ja, Het is in Nederland eigenlijk al twintig jaar onduidelijk welke dieren geschikt zijn om als huisdier te houden. In 1992 kwam er een nieuwe wet, ingewikkeld altijd... de gezondheidswet voor dieren. En uh, toen zou er een positief lijst komen. Een lijstje waarop stond, je mag honden wel houden... en rare gifslangen, maar liever niet. Nou, Die lijst is er na twintig jaar nog steeds niet. Heel veel over gepraat, heel veel onderzoeken gedaan. In Wageningen hebben ze er waarschijnlijk goud aan verdiend. En nu zegt staatssecretaris Bleker... nou, we gaan eerst eens kijken die zoogdieren welke zouden daarvan geschikt zijn voor als huisdier... en dan gaan we eerst weer eens een enquête houden. O, enquête onder wie? Onder houders van die beesten. Vreemde beesten, zeg maar. Beesten. Ja, er staat ook bij in, uh, op internet. Als je een hond of een kat hebt, dan hoef je de lijst niet in te vullen. Konijnen ook niet. Maar stel, je hebt een alpaca, die dieren, geloof ik. een soort lama... of je hebt een chinchilla... Of... er zijn heel veel gekke huisdieren die gehouden worden. Dan mag je die enquête invullen... En eerlijk gezegd heb ik het idee dat het een beetje tijdrekken is. Waarvoor tijdrekken? Om maar geen beslissing te nemen. Want ik zei al, 20 jaar zijn we er al over bezig. Gerda Verburg, voorganger van Henk Bleken als staatssecretaris... die heeft het een jaar of vier, vijf geleden gezegd. We gaan adviezen vragen. Er zijn adviezen gekomen. En nu gaan we een enquête houden. Iedereen die uh, zo'n zoogdier houdt, die mag die enquête invullen. Ja, ja, en doen ze dat ook? Dat weet ik niet. En... Meneer Bleker zegt ook niet wat hij er dan weer mee met die resultaten gaat doen. Dus uh... nee, maar laten we even het probleem ja. schetsen. Ik bedoel, hoeveel, hoeveel uh, mensen in Nederland hebben dan zeg maar een? Ja, het is dan wel zoogdier, maar ja. een vreemd zoogdier. Laat ik het zo zeggen. Het is een beetje dan. onduidelijk. Er is bekend, tenminste de cijfers die ik ken, dat we in Nederland ongeveer 30 miljoen huisdieren hebben. 30 miljoen? Meer, meer huisdieren dan mensen. Maar ja, er komt vissen, dat zijn er meteen een heleboel. Ik geloof dat van de 30 miljoen er 20 miljoen vissen zijn. We hebben bijna 2 miljoen honden, ruim 3 miljoen katten, een miljoen konijnen en 3,5 miljoen vogels. Ja, en, en, en hoeveel van die andere dieren, zoals uh, ja, is, uh, uh, uilen, slangen, nou ja, eekhoorns? Uh, uh, ratten, uh, gerbils, hoe die beesten allemaal mogen heten. Dat is een beetje onduidelijk. Dit zijn de, de cijfers die bekend zijn. Het gaat over de, de grote groepen. En misschien dat dat een van de redenen is dat we eens gaan kijken, of dat bleker wil kijken, wat, wat voor mensen hebben, wat voor dieren. Ja, niemand weet het eigenlijk. Niemand dus... weet het, want er is nu op dit moment, er is niks echt geregeld. Er is ja, geen, dieren, geen wet voor. Nee, er is de, Je hebt natuurlijk wel de, de bedreigde, zo, zo, de, sorry, niet zoogdieren, de bedreigde dieren, daar zijn allemaal lijsten voor. Maar die kan je zo bij uh, de internationale organisatie CITES, kan je zo krijgen. Ja. Dus dat is het probleem niet. Nee, het gaat om die dieren die niet met uitsterven bedreigd zijn... maar waar het misschien wel heel beroerd is... als ze in gevangenschap worden gehouden. Ja, noem eens een voorbeeld dan. Wat, wat, nou, wat, wat, wat wij op tegen... Marktplaats... want we hebben nu die actie gestart tegen Marktplaats. Ja, ga, ga, ga ik even heel Mark... snel zeggen... Ja? vroegevolgels.vara.nl, daar kan je die petitie tekenen. hebben inmiddels 30.000 mensen gedaan. Wat was dat voor actie, nog even? Om Marktplaats te bewegen, om te stoppen met die handel. in. Kijk, als je een huisdier gaat kopen en zelfs als het zo'n wat exotisch beest is... dan hoop ik dat mensen zich in verdiepen en dat ze advies krijgen. Bijvoorbeeld in een dierenwinkel. Dat is altijd beter dan via Marktplaats, waar het zo anoniem is... waar het onduidelijk is, waar we hebben met uh, voor tv-programma Vroege Vogels... met verborgen camera beelden opgenomen en er wordt zelfs een zanglijster aangeboden. Dat is een prachtig, leuk vogeltje. Je hoort hem in deze tijd van het jaar lekker zingen... Dat mag niet, strafbaar. Iemand die biedt dat gewoon toch aan. Van hier. En uh, waar komt hij vandaan? Uit het bos, hier vlakbij. Uh, hoeveel moet hij kosten? 20 euro. Ja, Ooievaars zag ik ook in film. Ooievaars zijn te koop. Kerkuilen, prachtig. Een van de mooiste uilen die we in Nederland hebben: Bosuilen. Uh, nou, in de tijd, hè? een jaar of vijf geleden, Harry Potter, heel populair. De sneeuwuilen waren niet aan te slepen. Dat en is het beest ook... in Harry Potter. Dat is een hele mooie witte. Nou, Vogels in een kootje, daar ben ik al tegen. Dat moet voor mij, maar li liever niet. Maar dat doen we al even. Maar die hele grote, roofvogels en uilen, dat is puur dierenmishandeling. Want zelfs in een ruimte als deze studio... en een volière is echt bijna altijd kleiner. Ja, Ik zie hier trouwens Marktplaats. Ja. Uh, uh, inderdaad, Indiaans sneeuwuil uh, wordt ja. aangeboden. En, en, nog en voor een paar honderd euro, je hoeft, hoeft er niets voor te weten... Uh, en de, de, de staat ook, staat er staat soms ook dat er uilen gevraagd worden. Nou, dat kan alleen maar de illegale handel... het stelen uit de natuur bevorderen. Ja. Dus daarom zeggen wij, stop nou in ieder geval. Uh, liever ook geen honden en katten. Want het is toch een beetje een onduidelijke handel via marktplaatsen. Die dus dat moeten... zou moeten stoppen, dat is jullie actie. Maar laten we beginnen met de wilde dieren. Ja, En daar hebben al heel veel mensen voor getekend, 30.000... Ja. die daar ook allemaal voor zijn. Ja. Ja. En, en heeft de, de, de staatssecretaris daar al op gereageerd? Ja, vorige week was het geloof ik dat meneer Bleker heeft gezegd... ja, dat er moest ook daarover een lijst komen... wat wel of niet mocht. Die zou die binnen een week overhandigen, maar het is een week later... en uh, die is er nog niet. Bovendien, ja, als er niks wettelijks geregeld is... dan kan hij ook niet zoveel. Dan nee. kan hij alleen maar zeggen... ja, je mag niet handelen in dieren waarin het wettelijk verboden is. Ja, haal je de koekoek. Ja, koekoek. Precies. <lacht> Maar goed, uh, uh, dan, dan toch even de, de mensen die dat mm -hmm. dan willen. Uh, daar, daar hebben we ook uh, over gebeld met David van Genep. Hij is van stichting AAP. En hij vertelt het een en ander over de aankoop... van bijvoorbeeld aapjes in het buitenland. Maar je moet je voorstellen dat die apen meestal gekocht worden... als ze nog heel klein en heel erg lief zijn. Mensen komen dan in Marokko, lopen ze op een marktje... en dan zien ze zo'n heel klein, pieterpeuterig, lief aapje. Ja, en die huilt dan ook nog en, en die moet dan de fles krijgen. En mensen laten zich dan toch... Overhalen om zo'n diertje te kopen. Ja, want zo gaat het dan, hè? Ja, het zijn berberaapjes, heel klein. Die passen ongeveer, als ze zo jong zijn... nog uh, in een opengesneden uh, frisdrankfles. Dan worden ze ingepropt. Je geeft ze wat uh, slaapmiddel of iets dergelijks. Verdoofd. En dan uh, hoop je dat ze de reis overleven. Een aantal doet dat niet. Nou ja, pech gehad. Ja, en dat, dat zijn de apen. We hebben al wat meer dieren genoemd. maar Noem nog eens een schijnend geval wat jullie tegen zijn gekomen. Ja, ik vind die, die, die roofvogels, omdat dat ook om vrij grote aantallen gaat... dat vind ik toch het meest schrijnend. En dat, dat weet je zeker. Kijk, sommige zoogdieren, het is de mens gelukt om de hond redelijk te domesticeren... en een kat is redelijk als huisdier te houden. Kost wel eens veel vogeltjes, maar toch. Uh, maar vogels, grote vogels, dat is echt bijna per definitie mishandeling. Ja, want wat gebeurt er dan? Ja, die beesten worden natuurlijk gek, die hebben... De ruimte nodig om te kunnen vliegen. En uh, dat kan meestal niet. Hè? Nee. Behalve als ze uh, door valkeniers heel erg goed getraind zijn. Nou, dat is in dit, uh, dit soort zaken meestal niet het geval. Nee, maar goed, een, een aap in huis lijkt me ook niet echt handig. Ja, of, ja maar dat is ook echt. Die zouden op marktplaatsen niet eens mogen, want dat is echt verboden. Ja, dat zijn beschermde dieren. Maar waar David van Genep van Aap goed zicht op heeft, ook op wasbeerhondjes, op andere dieren. Want bij apen, zij zijn eigenlijk het afvalputje. Van die, die, die handel in, in dieren waar je niet in zou moeten willen handelen. Omdat als je het niet voor het dier doet, doe het dan voor jezelf. Want echt, ik garandeer je, de meeste mensen worden er gek van. Ja. En afvalputje? Hoezo afvalputje? Alle uh, beesten die het niet redden... die uh, agressief worden, een leuk klein aapje kan als hij uh, eenmaal volwassen is... jou echt wel de baas. Nou, dat is niet de in huis. Nee. Nou, nou bent u al meer dan 30 jaar, geloof ik, eindredacteur. Erg, vroeger. Ja. Ja, is nee, erg? niet eindredacteur hoor, nee. Nee, maar goed, u werkt al ja. zo lang voor vroege ja. vogels. Ik hoop dat u het nog steeds leuk vindt. Ik vind wel, het, ja, dat erg. Was, was ik al lang weg. Ja, ja. Nee. Maar bent u nu in het stadium dat u ook een beetje actievoerder wordt... dan toch met deze actie tegen uh, ja, die levendige handen op ja. Marktplaats? Het grappige is, of het grappige... het. Het doet zich nu helemaal voor dat in die sector waar wij in zitten... natuur en milieu, als je een beetje deugt, dan word je actievoerder. Als je ermee geconfronteerd wordt... zelfs iemand, uh, minister van jaren geleden Ed Nijpels... was niet echt een actievoerder, maar die werd minister van Vrom... en die werd milieuactivist. En die is dat nu, 20, 25 jaar later, nog steeds. Als je een beetje deugt... Ja. Dan ga je actie voeren, want je ziet dat er hele gekke dingen gebeuren. Ja, maar en dit goed. is dan eentje. Ja, want aan de andere kant uh, blijf je natuurlijk journalist... want je Tuurlijk. bent eindredacteur, je moet ja, programma's maken. Maar... Je kan ook inderdaad gewoon gaan werken bij een natuurorganisatie of, of zoiets. Als de vara tegen me zegt dat ik alleen nog maar uh, uh, programma's over sport moet gaan maken... Dan, uh, dan ga ik inderdaad wel weg en dan kom ik wel ergens bij een meer organisatie terecht. Ja, ja. Is, is dat de, de droom nog voor de toekomst? Nee hoor, ik, ik heb het nog veel te, veel te lekker. En ik kan al mijn uh, beperkte activisme wel, wel in, in dit vak kwijt. Ja, weet je wat het is? Toen vroeger volgens één jaar bestond met kerstmis een discussie. Jacht en uh, het, het reewild op tafel. Ja, daar hebben we tien keer een discussie over gehad. Je kan niet blijven discussiëren. Op een gegeven moment zeg je, nou, oké, okay, wij kiezen voor uh, het standpunt. We zijn tegen de plezierjacht. En we zijn nu ook tegen het handelen in, uh, in dieren... die daar niet tegen zouden kunnen als huisdieren. Ja. En, en wanneer is deze actie geslaagd, volgens u? Als Marktplaats stopt. Ja. En die anderen ook. En misschien dat je je dan gaat afvragen... ja, we moeten toch maar eens verder denken over die zogenaamde lijst. Want wat willen wij als beschaafd land dat je met dieren doet? En welke dieren zijn een beetje geschikt om in een klein huis of in een flatje te houden? En een heleboel zijn dat gewoon niet. En uh, dat, nu, dat moet nu maar eens een keertje ophouden. Goed, Mag ik u danken voor uw komst. Joost Huizing, eindredacteur van uh, Vroege Vogels. Nog één keer dat e-mailadres voor die actie? Heel simpel, vroegevogels.fara.nl En doe mee met die 30.000 anderen. Dit is Radio 1. Tot half negen. Twee dingen. Met Alice de Bruin. Dat Turken naar Nederland emigreren, dat weten we. Maar dat er in het verleden ook veel Nederlanders naar Turkije vertrokken... dat is eigenlijk veel minder bekend. Nou, u kunt het gaan zien nu op een fototentoonstelling... van een aantal van die Nederlanders. Te zien vanaf morgen in het Amsterdam Museum. En dat is niet voor niets, want morgen dan komt hij. Er is al heel veel aangekondigd. De Turkse president Gül komt voor een staatsbezoek van drie dagen... naar ons land. En dat heeft alles weer te maken met het feit dat Turkije... en Nederland dit jaar vieren dat ze 400 jaar handelsbetrekkingen hebben. Goed, ik ga erover praten met Gunnar Oesloe. Welkom. Hoi. Uh, u heeft de teksten bij de foto's van uh, Geert Snoeier gemaakt. Ja. Uh, de foto's en de teksten vertellen dat verhaal. En ja, wat ik al zei, ja, dat alle Turken hier naartoe kwamen, of een groot aantal, dat weten heel veel mensen, maar dat andere verhaal, dat is helemaal niet bekend, hè? Ja, nee, dat is niet bekend. Het is een, uh, inderdaad een fototentoonstelling en, uh, uh, met verhalen en citaten, maar het is onderdeel van een grotere tentoonstelling in het Amsterdam Museum over de Levantse Kamer. Dat gaat over 400 jaar Nederlands-Turkse betrekkingen. En... Uh, dus er hangen ook schilderijen, oude schilderijen. Van de eerste, Cornelis Hagen hangt er. En uh, dat is. Een, dat is uh, Cornelis Hagen ging in 1612 naar Turkije. Dat is dus de eerste ambassadeur daar. Um, en wij uh, gingen uh, eerst op zoek naar ook uh, Levant-handelaren, de nazaten, dus oude families... die in de 17e, 18e, 19e eeuw, begin 20e eeuw... naar uh, Turkije waren gegaan, toen Oosmaanse Rijk. En, um, en wat, de deden zijne... daar? wat gingen ze daar doen? Handel. Mm -hmm. Ze gingen voor de handel uh, en uh, ze vestigden uh, zich daar. En op een gegeven moment integreerden daar ook... in de uh, Levantijnse gemeenschap, dus eigenlijk uh, Italianen, Fransen, Britten... Uh, ook wel Amerikanen. En um, in de 20ste eeuw uh, is er ook nog wel een stroming geweest die kant op. Maar uh, dat is vrij beperkt. En uh, eigenlijk 400 jaar lang is vooral uh, de, het verkeer die kant op gegaan. Dus Nederlanders naar het oosten, naar de oriënt, naar uh, Turkije nu. En, um, maar in de zest, uh, jaren 60 is eigenlijk alleen maar... In de jaren zestig zijn de Turken hier naartoe gekomen. En het grappige is dat het uh, algemene beeld hier in Nederland is dat alleen Turken hier. Dus dat ja. de geschiedenis ook dan begint, de gemeenschappelijke geschiedenis. Maar dat is dus niet zo, dat Turkije ging al veel verder ja. terug dan ja. dat. En Nederlanders ja. gingen dus daar ook uh, naartoe. Want hoe kwam je op het idee om hier uh, zeg maar een fototentoonstelling van te gaan maken? Nou, uh, Geert Snoeier had al een project uh, eerder gedaan... over uh, Nederlandse families of Nederlanders die in uh, Amerika wonen en uh, hij ging op zoek naar uh, sporen, Nederlandse trekken... van, uh, uh, van Amerikanen met een Nederlandse oorsprong. En uh, Evelien Sint-Nicolaas van het uh, Rijksmuseum, conservator... Um, die heeft ons eigenlijk gematcht. Van uh, uh, praat eens met Gunay, want die heeft twee jaar lang in Izmir gewoond en haar onderbuurvrouw heette, uh, heette Wendy, uh, Saskia Wendy Dutil. Dat is een nazaad van zo'n Nederlandse familie. Ja, wat, wat, wat was dat voor iemand dat die bij u uh, woonde? Um, dat is een, um, een, een Nederlandse vrouw, uh, waarvan dus eigenlijk de familie nu na de 17e eeuw uh, naar uh, Turkije was geëmigreerd. Uh, geëmigreerd. En... Um, zij sprak dan wel een beetje Nederlands haar familie niet. Haar oom bijvoorbeeld, Karel Dutiel, is een van de mensen die we hebben geportretteerd. Geportre geportre die, um, uh, die spreekt geen Nederlands uh, Nee, die, meer. Zie, die zie ik hier nee. staan. Waar, waar, waar, waar, waar is dit? Kunnen we dat uitleggen? Ik zie hier een man staan, uitkijkend ja, op is een... Is Izmir. Dat is Ismier. De Izmir. baai van Izmir En uh, Izmir was uh, Smyrna, vroeger. En daar woonde... Uh, er was een grote Nederlandse gemeenschap in Izmir. En um, Wolfert van het Hoofd is ook een van de mensen die we hebben uh, geïnterviewd en daar uh, Foto's van hebben gemaakt, dat is een uh, die staat er ja. Die uh, uh, hij spreekt nieuwe ook stad? geen ja. De, zijn opa is in 1910 geëmigreerd en uh, hij spreekt ook geen Nederlands meer. Dat zijn eigenlijk de twee oudste uh, of de families nazaten van oude families. En toen we eenmaal met het project bezig waren, of zoiets van maar en de nieuwe mensen dan. Want in, dat, uh, in die twee jaren dat ik in uh, Turkije woonde... ontmoette ik via de Nederlandse school... waar mijn kinderen naartoe gingen op de zaterdag... Uh, eigenlijk nieuwe uh, Nederlandse gastarbeiders. Ja, jong, jongeren. Immigranten. Zeg maar. ja. ja, die vanaf de jaren zestig weer uh, die kant op uh, waren gegaan. En vooral... Uh, in de, uh, nu, de afgelopen tien jaar, is er veel, uh, uh, gaan er veel mensen die kant op. Maar in de jaren 60, 70, 80, uh, De een voor uh, uh, de liefde, de ander voor uh, um, handel, uh, toerisme, uh, landschap, klimaat. Eigenlijk verschillende motieven. En dat, um, nou, daar waren daar Geert en ik besloten om daar dan de, ons te, uh, concentreren, op te concentreren. Op de, op de jongere generatie, ja. zeg maar. Ja, ja. van waar. Naar Turkije? En, en hoe, uh, hoe, wat zijn hun ervaringen? En hoe kijken ze vanuit Turkije naar Nederland? Is hun perspectieve ideeën zijn die veranderd of niet? En zijn die verhalen eigenlijk vergelijkbaar met uh, de verhalen van de Turkse gasarbeiders hier? Ik ben een kind van uh, een, uh, een Turkse gasarbeider. En, uh, uh, en ja, ik ben eigenlijk opgegroeid met hele fantastische, spannende verhalen van uh, wat, hey, gasarbeiders die, of in ieder geval, Pioniers noem ik ze uh -huh. liever, want een gasarbeider heeft zo'n zielig uh, toontje. Dat, dat, de mannen die ik ken, ik, mijn doctoraal onderzoek ging over gasarbeiders. Het zijn pioniers, het zijn hele spannende, stoere mannen. Was uw, uh, uw vader ook een spannende man? Waanzinnig spannend, ja. Ja, hele spannende man. kwam uh, hij hier naartoe? Uh, hij wilde geen boer worden. En uh, zijn vader was boer en hij had zeven kinderen. En er was wel genoeg land, en, uh, maar hij wilde geen boer worden. En toen uh, stelde hij voor uh, van, wil jij mijn uh, treinticket betalen? Ik wil naar uh, uh, Parijs, naar Frankrijk. En ik wil naar Europa, ik wil een ander leven. En toen kwam hij in Frankrijk en al reizenden kwam hij in Amsterdam. En toen was hij verkocht, vond hij het zo leuk. En uh, vriendelijke mensen, duiven op de Dam en mooie vrouwen. Dus hij bleef hier uh, ja. wonen. En, uh, maar die heeft hele spannende verhalen. Maar zijn die verhalen wat dat betreft te vergelijken met de verhalen... Ja. die u dan nu van de Nederlanders ja. in Turkije hoorde? Ja, nou, ik had natuurlijk in die, in die uh, de periode dat ik in Izmir, West-Turkije woonde, hoorde ik wel vergelijkbare ervaringen en dat, uh, uh, dat viel me toen al op. Maar zoals Bij, noemt u iets? Nou, het is kijk om weg te gaan moet je natuurlijk breken met conventies, met codes, met met met alles wat je kent laat je achter je. Daar is moed voor nodig. Je uh, gaat een avontuur aan. Je, Um, je weet niet wat je, wat je te wachten staat. En Bram Vermeulen die heb, is een van de mensen die wij hebben geïnterviewd. De die daar. Ja. Hij zegt ook, dat is wel een hele mooie. Die zegt van, ja, je laat je geloofwaardigheid achter. Je bent eigenlijk niet zoveel. Je gaat ergens naartoe. Je bent blanco, een baby. Je moet opnieuw beginnen. Ja. Nou Dat hebben natuurlijk de, de, de Turkse immigranten hier in Nederland ook gehad. En uh, je hebt je verhalen. En die kun je, kun je wel drie keer vertellen. Maar de vierde, vijfde keer wordt het natuurlijk alweer... Uh, ja, dan, dan ben je jezelf aan het herhalen. En, um, maar die verhalen hebben mij wel... daar ben ik eigenlijk mee opgegroeid. En ik herkende de verhalen... Uh, met de Nederlandse immigranten in Turkije. dat uh, Bijvoorbeeld André, uh, André Molenaar is een van de mensen... die uh, ook uh, geïnterviewd is. Die zei van, ik heb honderden redenen... om mij hier niet vrij te voelen. Als je denkt aan politieke omstandigheden, mensenrechten... maar ik voel me hier vrijer dan in Nederland. Want... Je, je bent in een nieuw land en de mensen zijn vriendelijk en uh, de regels zijn er, maar die ken je ook niet zo goed. Dus je bent vrij. En dat is, uh, dat is een, ja, dat ken ik. Ja. Dat is, dat Want hoe werkte is... dat bij u dan, toen u hier, uh, of wat u kent van uw familie dan, die vrijheid? Ja, dat is, je bent natuurlijk wel te gast. Je, je um, kent de tradities niet zo goed, um, dus je mag experimenteren. Uh, je houdt wel rekening met de samenleving. Dus die eerste generatie, die, uh, die heeft bijvoorbeeld niet zoveel. Dat is wel heel mooi om te zien, die heeft niet zoveel kritiek op Nederland. Uh, de eerste generatie Turken hier niet. En de eerste generatie Nederlanders in Turkije ook niet. Die voelen zich te gast. Die genieten van het land, van de mens, van de cultuur. Maar uh, hebben niet het gevoel van: oh, het gaat hier niet goed. Dus ik. Nou, daar heet niet zoveel kritiek. Maar de tweede, derde generatie daarentegen. Die, uh, die zijn onderdeel van de samenleving. Die spreken de taal, kennen de cultuur. en die beginnen met kritiek uit. Want ze voelen zich. Uh, uh Uitgesloten, buitengesloten of uh, um, gediscrimineerd. Of en voelen juist... die Nederlanders in Turkije zich ook wat dat betreft Nou, We hebben een gesloten. mooie, ja, de, uh, Jorn en Kelt uh, uh, van de heide, twee broers, als tieners uh, vertrokken naar, met hun ouders naar Turkije. En um, die, die willen Turk, een Turks paspoort en uh, uh, hebben te maken met Turkse overheden en regels. En die willen dat niet en die hebben daar kritiek op. Van ja, maar we willen Turks worden, maar daar heb je allerlei... Ja, er zijn een, uh, vrij uh, strikte voorwaarden voor en uh, richtlijnen voor. En die hebben echt kritiek op het land. Nou, laten we even luisteren naar Kjeld, want die hebben wij vanmiddag even gebeld. Ik denk sowieso vanwege de gang van leden in Nederland. Uh, met alle regeltjes, overal belasting voor moeten te betalen... en. ...hoe de mensen met elkaar omgaan. En als je dan in zo'n land als hier in Turkije komt... ...waar je met open armen wordt ontvangen... ...ondanks dat je de mensen niet heel goed kent... beschouwen ze je als een gelijke. Mensen zijn gewoon heel erg warm tegenover je. En in Nederland mis ik dat toch wel heel erg. Mensen zijn veel te druk bezig met hun eigen leventje... ...en hebben eigenlijk niet veel tijd voor elkaar. Dat zie je hier absoluut niet terug. Nee, hij is toch heel positief, hè? ook al lukt het niet om een Turks te worden. De ja, vraag was natuurlijk mooi. waarom hij weg is gegaan. Hè? Nou, hij is natuurlijk met zijn ouders weggegaan. Hij was tien jaar. Hij had geen keuze, hij nee, moest gewoon mee. hij is gewoon meegegaan en hij, uh, hij uh, voelt zich daar heel fijn, heel prettig. Maar hij zegt ook, zijn citaat is ook... Um, uh, ik krijg kippenvel als ik het Turkse volkslied hoor. Um, maar Valentin bijvoorbeeld, die daar ruim 25 jaar woont... een uh, uh, is ik vroeg aan haar van ben je geïntegreerd toen zei ze van, nee ik ben niet geïntegreerd want ik heb die grote antennes en ik heb alleen Nederlandse televisie ik spreek de taal amper en uh, um ik ben niet echt onderdeel van de Turkse samenleving. Dacht ik, hey, dat klinkt uh, de schotelantennes. Bij mij gingen er natuurlijk van alles winkelen. Ja, want, want hier nou, het verwijt ja, hier is het beeld, aan de Turk is vaak dat dat ze schotelantennes hebben. Dat ze niet geïntegreerd hebben. zijn. Ja, maar dat is en, deze ja. deze Valentin van Herpen. Want ik zie hier de foto ja. die ook op de tentoonstelling ja. te zien is. Die heeft dat eigenlijk ook. Ja, en meerdere. Ja. Meerdere, er zijn meerdere uh, uh, immigrant, Nederlandse immigranten in Turkije die de taal niet spreken en uh, schote antennes hebben. Nou, Bram Vermeulen zei het ook. Het eerste wat ik deed was een schotelantenne antenne kijken en uh, naar nou, Nederlands programma's kijken. Ja, en, en, en is dat iets wat uw familie ook altijd is blijven doen? En u zelf misschien ook als Turkse hier en daar? Nou, ik heb geen schote antenne, maar uh, uh, ik kijk überhaupt niet zoveel televisie. Maar uh, ik vind het wel leuk als ik Turkse televisie kijk hoor, maar daar niet van. Maar uh, ja, mijn, mijn moeder heeft een schotelantenne. antenne. Ja. ja, die woont ook grotendeels in Turkije. Mijn vader is terug. Uh, wij zijn met z'n vieren twee broers en twee zussen. Ik geloof dat niemand een antenne heeft. Nee. Nee, nee, dat niet. En geeft dat dan aan dat, dat jullie dan goed geïntegreerd zijn misschien? Um, ik weet niet wat integratie is. Geen idee. Nee, nou dat... Ik voel me uh, buiten Amsterdam niet geïntegreerd. Nee. Alleen in Amsterdam. Nee, ik weet ik weet ik me goed te gedragen, maar buiten Amsterdam voel ik me in het buitenland. Ja, maar waarom dan? Ik ken het niet. Ja, het is, heeft niet, natuurlijk niet alleen maar met de taal te maken. Het heeft echt met... Uh, ik heb een tijdje, een paar weken op Ameland gezeten of op Dessel. Dacht ik ook van, oeh. Ja, maar goed, dat hebben heel wat veel vrij. Nederlanders misschien ook. Hè? Want daar is ja, het alsof de tijd dus is, is stil blijven staan. het is allemaal heel relatief. Want, ja. Wat is geïntegreerd. Ik heb geen idee. Ik heb, uh, ik heb een leuke baan en... Uh, ja. Uh, ik heb het wel naar mijn zin, maar ik zou niet in, haar, in, in Beverwijk willen wonen of uh, in Utrecht willen wonen. Nee, maar toch nog even terug naar die Nederlanders in Turkije, waar die foto's dan allemaal uh, over zijn gemaakt. Zijn deze mensen, zou je kunnen zeggen, als je hebt gesproken, gelukkig in Turkije? Ja, dat is wel wat mij opviel. Ik vond ze eigenlijk opvallend gelukkig. En, uh, en dat vind ik wel een contrast met veel Turken in Nederland die zich zorgen maken die uh, echt zorgen maken van, oh, in onze kinderen dan, hoe gaat dat? Worden ze straks echt gediscrimineerd? En, en hoe gaat het met het onderwijs? En worden we nog wel geaccepteerd? er zijn zorgen. En, en ik, bij deze mensen zag ik geen, ja, geen zorgen. En hoe komt dat dan, denkt u? Ik denk dat de sfeer beter is. In Turkije? Ja, dat denk ik wel. Of is het ook omdat het een veel kleinere groep is? De Nederlanders in uh, Turkije dan de Turken hier in Nederland? Ja, dat zal natuurlijk ook wel een uh, reden zijn. Zijn. Maar Turkije is natuurlijk vrij gemixt. Hè? Als, je, als je iedereen vraagt, van waar kom je vandaan? Dat is niet voor niets in Turkije, want het is een heel heterogene samenleving. Um, bedoel, als je naar opa's en oma's gaat, dan komen ze al eigenlijk overal vandaan. Dus het zijn, Mensen zijn het ook gewend. Het zijn natuurlijk, je hoort ze ook wel zeggen, van nou, we zijn uh, niet Turks. We zijn wel buitenlander, maar we voelen ons wel welkom. En fijn en vrij en gastvrij ja. en aardig. En dat is een, in, in tegenspraak met wat mensen hier zeggen? Uh, de eerste generatie zegt het ook. Maar de tweede, derde generatie hoor ik uh, dat niet meer zo zeggen. Wat, wat hoopt u te bereiken trouwens samen met de, de fotograaf, met, met deze tentoonstelling? Wat, wat, is, wat is jullie doel? Nou, ik, het doel is dat we uh, willen laten zien dat de geschiedenis van uh, Turkije en Nederland, de relatie eigenlijk veel langer is dan uh, uh, de jaren zestig. En, uh, en de angst van, oh, met de EU, de Turken komen allemaal naar Nederland, dat het allemaal wel meevalt, dat het wel goed gaat met Turkije. En, uh, dat het wel vrij relatief is en dat die angst eigenlijk uh, een beetje weg mag nu. Goed, de tentoonstelling. Nederlandse pioniers in Turkije met foto's van Geert Snoeier... en teksten dus van Gunay Ooslu. Ooslu. En, van de, en van de Universiteit van Amsterdam. De studenten, die hebben de biografie geschreven. En uh, uh, ik moet ook nog zeggen dat er een boek komt in augustus en onze sponsor Corendon natuurlijk. Goed, vanaf morgen tot eind augustus te zien in het Amsterdam Museum. Gunai, moet ik het even goed zeggen. Gunai Oesloe, bedankt voor je komst. Ja, graag gedaan. Goed, dat was het uh, Twee Dingen. Op onze website uh, kunt u meer informatie vinden... ook over deze tentoonstelling tweedingen.nl is het uh, adres. En dan kunt u ook meer informatie vinden over de gasten van vanavond. U kunt ook reacties achterlaten. Zometeen Willemijn Veenhoven, BNN Today... Wat is jullie onderwerp, Willemijn? Nou, onder andere uh, hebben we het over Turkije... met ja. Bram Vermeulen, die is hier ah, in de studio. Uh, nou, hij net al uh, een paar keer gememoreerd. Precies. Dus, dus dat, dat is dag, mooi. Ik ga er even op in. Dat is rond kwart voor tien. Verder is het maandag dus. Uiteraard Erben Wendemars, die nog helemaal liefdesdronken is... van de overwinning van FC Zwolle. En hij neemt Arne Slot mee, de aanvoerder. En uh, Veronica Beauty en uh, ontzettend stoere dame... Lauren Verster is hier zometeen. Dat allemaal, maar eerst het nieuws om half negen. En dat is Christ Christian Bonenbak. Radio 1. Vodafone zegt dat klanten niet meer verkeerd worden verbonden... als ze iemand willen bellen. Daar kwamen vandaag opnieuw klachten over, net als vorige week. Het probleem kwam door werkzaamheden aan de noodvoorziening... die moest worden aangelegd na de brand van twee weken geleden in Rotterdam. Vodafone gaat ervan uit dat de problemen nu achter de rug zijn. PostNL legt een reorganisatie tijdelijk stil vanwege problemen met de bezorging. Door het nieuwe sorteerproces, dat als eerste werd ingevoerd in Noord-Brabant en Utrecht, ontstonden grote vertragingen. PostNL wil nu in overleg met het personeel de reorganisatieplannen aanpassen.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 Willem-Alexander gaat straks vakantie vieren in het Griekse Granidi. Hij en Maxima die kochten daar voor 4,5 miljoen een luxe villa euro. moet ik zeggen. We horen later in de uitzending of het een beetje een gezellige omgeving is... en wat voor types er eigenlijk wonen daar in Granidi. Uh, maandag is het, dus Erben Weddermars staat nog steeds uit zijn dakje te gaan... vanwege het kampioenschap van FC Zwolle. En hij is hier straks met aanvoerder Arne Slot. En onze Joris Kreugel die is een beetje boos. Ik vind het namelijk echt te bezoop voor dat de kilometervergoeding zo laag is. Het is zelfs zo dat de meeste werknemers in Nederland zelfs geld mee moeten brengen om te kunnen werken. En dat geldt ook voor mij. Want het kost mij op jaarbasis ongeveer, heb ik berekend, 1150 euro. En daar wil ik het zo over hebben. En zo komt hij binnen rennen. Echt, Goedenavond. Ah, dag Lauren. Echt, Hallo. Op de allerlaatste seconde. Oh, ik, ik dacht dat ik een chaot was. Maar nou, ja, ik ben mooi uh... dus Ik Wacht, eens even mijn koptelefoon op. Zo. Laura Verster is hier van het programma. Uh, Laura en Tim zijn de Bob. Gaan we het zo meteen uitgebreid over ja. hebben. Maar dan vraag ik je eerst altijd even wat heb je vandaag gedaan? Nou, veel okay. geloof ik. Een puffen, zo short. <laughs> uh, nee, ik begon mijn ochtend heel relaxed. Wandelen tussen de lammetjes en de kleine geitjes en de gansjes Langs de vecht. Oh. Ik heb nog, doe nog een poging te mediteren s ochtends. Het is heel wazig. Ik snap ja. de theorie ook nog niet helemaal. Ik snap het effect ook nog niet helemaal. Maar ik doe mijn best. En daarna heb ik eigenlijk de hele dag achter de computer gezeten. Dat is dan weer iets minder enerverend. Maar zo ja. meteen. Hier gaan we uitgebreid praten over je nieuwe programma. En uh, puff even uit. Neem een glaasje water. Ha, tot zo. Tot zo meteen. Je kan Laura zien trouwens. En ook Luc. En ook Twan. En iedereen hier in de studio. Via radio1.nl. En dan klik je op de webcam. En ja, zie je hem dus, Luc. Yes, zometeen nieuws over het verjaardagsfeest van de Snelweg, 75 geworden. In Zwolle mag de opleiding journalistiek voorlopig blijven bestaan. En een nieuw huisje voor Willem-Alexander en Maxima A. Volgens Griekse media heeft het nieuwe vakantieverblijf 4,5 miljoen euro gekost. Zometeen hoor je daar meer over. Ja, stel even lekker voor ja. Ja, <lacht> Zometeen meer na 9 uur. Ik ga even voor aan Luc en, en, en Twan. Hoi, ik ben gezellig. ik weet Ik mediteer ook. Twan voor die is er voor de sport. Ja, Boswa. Boswa. En uh, weer staat er een turner voor de rechter. Ruime maanden maand had de KNGU een kort geding verloren van Jeffrey Wammers. Die nu vandaag de zaak van Celine van Gerner. En net als bij Wammers gaat het voor Van Gerner om een plaats op de Olympische Spelen. Ze is er niet mee eens dat de bond Wioma Marcela heeft voorgedragen. Uh, nou ja, ik vind wel dat de beslissing te vroeg is genomen inderdaad. En... Nou ja, kijken wat de rechter er nu van gaat zeggen, want dat hebben we ook aangegeven hier. Um, Jeffrey die, uh, gooide natuurlijk direct al een zaak tegenaan. En uh, nou, we hadden eerst zoiets van: uh, even afwachten hoe dat loopt. En toen de uitslag van hem is geweest, ja. Ja, was dit een logische stap voor mij? Van Gerner denkt dus dat ze kans maakt de zaak te winnen omdat die te vergelijken is met die van Wammers. Hans Schootjes, de topsportmanager van de bond, is het daar niet mee eens. En daarom heeft hij ook niet overwogen om de voordracht van Marcela terug te draaien. Nou, het is natuurlijk nooit plezierig om uh, in een rechtszaal uh, iets te moeten beslechten.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 De Nederlandse waterpolenvrouwen zijn ook bezig met kwalificatie voor Londen. Ze hebben hun tweede wedstrijd op het kwalificatietoernooi in Triest. Gelijk gespeeld tegen Canada. Het werd er 11-11. En Mieke Kabout was met vier goals de topscorster voor Oranje. De Olympische kwalificatie wil nog niet vlotten voor de Nederlandse marathonlopers. Ook Michel Butter wist zich niet voor de speler te plaatsen. Butter werd zevende in de marathon van Boston. Maar zijn tijd van 2 uur 16 minuten en 38 seconden... was 4,5 minuten te langzaam voor kwalificatie. Gisteren miste Koen Rijmakers en Miranda Boonstra... ook al kwalificatie voor de marathon voor, uh, voor Londen. Butter had trouwens wel een goed excuus daar in Boston... want het was boven de 30 graden. Erg nadelig voor een snelle tijd. En zelfs de Keniaanse winnaar Wesley Korir... had die Nederlandse limiet bijvoorbeeld niet gehaald. Straks na Tine in Langs de langste lijn een gesprek met Buttig. Ook waterpolo's Mika Kabout komt daar aan het woord. En verder hebben we Peter Mullenberg, een bokser die de speler ook al moet missen. En we kijken ook nog graag naar de Champions League kraker van morgen, de halve finale tussen Real Madrid en Bayern München. Willemijn, Z1, PNN Today. Dankjewel, Twan. Dus na Tine hebben we het over Anders Breivik. Vandaag was de eerste dag van het proces tegen Anders Breivik, de man die vorig jaar in Noorwegen met twee aanslagen 77 mensen doodde. Luc Mulder is journalist op dit moment in Oslo en die zat vandaag in de rechtszaal. Luc, goedenavond. Goedenavond. Ja, het was een, een, een, ja, een bizarre eerste dag eigenlijk. Hè? Het begon er al mee dat in een, een provocerend gebaar maakte met een provocerend gebaar inderdaad. Uh, het is het gebaar wat Breivik in, in zijn manifest al beschreven heeft als de groet van de ridderorde van de tempeliers, waar hij claimt commandant van te zijn. Ja. En uh, die groet die heeft hij ook al een keer eerder tijdens een zitting gebracht. Dus dat is uh, zijn manier om zijn broeders te groeten. En of die broeders nou bestaan, dat is nog maar de vraag. Ja, ja dat deed iets met een hand naar zijn borst, hè, zoiets? Was het. Ja, het is de rechterhand omhoog met een gebalde vuist. En eigenlijk moet hij nog in een witte handschoen zit, als je zijn manifest moet geloven. Maar ja. die zal hij wel niet bij zich houden. Nou, was het opvallende vandaag dat hij um, eigenlijk heel erg weinig emotie toonde? Ja, het was eigenlijk een soort van pokerface en de emoties die, je er, die er doorheen sijpelde waren niet de emoties die wij als gewone mensen zouden verwachten. Hij, uh, hij lachte regelmatig op momenten dat wij uh, eerder uh, zouden huilen of ineens zouden uh, zakken. Hij, uh, hij, hij, hij, hij liet zich niet van zijn beste kant zien. Nee, want op sommige momenten had hij een beetje een soort van lichte glimlach. Ja, er was op een gegeven moment een heel heftig moment in de, in de zaal dat er een um, fragment werd uh, laten horen van een 112-gesprek tussen een meisje dat, uh, dat zich verstopt had op de wc, terwijl hij daar voor de deur um, allemaal mensen doodschoot. Ja. En uh, bij elke knal fleurde zijn gezichtje een beetje op en op een gegeven moment kon hij echt zijn, uh, zijn, zijn glimlach niet meer onderdrukken. Ja, ja het is, het is bizar voorwoord natuurlijk dit om dit aan te horen en toen er, uh, zijn film werd getoond toen moest hij echt nou ja toen moest hij huilen ja, ja, dat, dat was uh, de grootste verrassing voor, voor iedereen in de zaal. Ik zat in een zaal vol journalisten en iedereen dacht van, hé, wat gebeurt hier? Maar um, ja, het, uh, het, het, is, het is zijn meesterwerk en het, ja, dat filmpje is een soort van verfilming van zijn manifest. En um, nou, er zijn hier allemaal liplezers bijgehaald. En uh, het, het schijnt dat hij tegen zijn advocaat gezegd heeft van, ja, nee, nu gaat het wel weer. Maar ja, deze film is zo emotioneel. Ja, als je dit hoort, ik bedoel, hij is natuurlijk net uh, van, van ontoerekeningsvatbaar toerekeningsvatbaar gehoord. Maar voor normale mensen zoals jij en ik denk je, die man is natuurlijk knettergek. Ja, ik moet eerlijk zeggen dat, ik, dat, ik, dat, dat, uh, dat me dat nog wel verbaast. Ik, ik had eigenlijk verwacht dat er een wat uh, menselijker man zou zitten. Maar het is echt, uh, ja. daar heeft hij in ieder geval vandaag nee. niks van laten zien. De, de slachtoffers, of sommige nabestaanden van slachtoffers, waren erbij. Um, ja. de, nou ja, die reageerden natuurlijk ook uh, geëmotioneerd lijkt me. Ja, dat was zeker tijdens het voordragen van de van de, de lastenlegging werden alle slachtoffers, met naam, toenaam, leeftijd, um, maar ook met het aantal schotwonden en waar de kogels het lichaam in gingen en uitgingen, werden allemaal opgedragen. En nou ja, dat was een bizar beeld. Drijf ik zit zelf voor de, de voor de tribune waar waar de nabestaanden en slachtoffers zitten. Ja. Dus dan zag je in één beeld zijn. zijn ...onaangedane gezichten en allemaal huilende mensen op de achtergrond. Dat was echt wel een heftig beeld. Ja. Ja. Um, dit was de eerste dag. Um, dit, het wordt een maandenlang proces, hè? Het, wordt, uh, ja, het duurt tien weken, staat ervoor. Tien dus weken in staat ervoor. Juni, uh, juni wordt het afgesloten en in juli wordt dan de uitspraak verwacht. Wat uh, gebeurt er morgen? Morgen wordt interessant. Morgen gaat ik zelf een stuk voordragen. Hij zou het liefst zijn hele manifest voordragen, maar als zijn advocaat hebben we hem kunnen overhalen dat hij in een kwartier zijn punt gaat maken morgenochtend. En de komende vijf dagen staan in het teken van hem eigenlijk en zijn verklaring. Ja. nou We, gaan het, we blijven het volgen. Dankjewel, Luc Mulder. Hartstikke bedankt. Hier in de, doeg, in de studio Laura Verster gaan we zo meteen praten over jouw nieuw programma. Ja. Volg jij het een beetje, dat, dat proces tegen die breving? Nou ja, als leek zou je zeggen, waar heeft die man in godsnaam nog een advocaat voor nodig? Maar goed, het is wel duidelijk bedoel je. Ja, ja, het ja, is niet stellen als je dit anders hoort. Nee, het is te akelig voor woorden. Ja, ik heb het vandaag gevolgd, gewoon via het NOS en zo. Ja. ja. En dat blijf je ook wel doen. Ja, zeker. Ja, ja, goed, ik vraag het omdat jij natuurlijk, waar we het zo meteen over gaan hebben, is wat een luchtiger programma. Maar je hebt natuurlijk heel veel maatschappelijke programma's yeah. gemaakt voor, uh, voor Veronica. Ja. Dus je ja, interesse ligt er ook wel bij het nieuws. Ja. En in dit nieuwe programma, dat is eigenlijk niet van taxi, maar daar gaan we het volgens mij zo meteen ja. over hebben. Is natuurlijk ook heel duidelijk dat iedereen heeft eigenlijk een verhaal heeft. Uh, dat is wel de bedoeling. En dan moet jij hopelijk eruit niet het uit. verhaal van deze Breivik, Maar we nee. hebben, ja, nou goed, na de plaats. Heer van Lauwen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 Time, tang in on the John Mayer, who says BNM today, Willemijn Veenhoven. Ja, je hoort het Lauren Verster net zelf wel even zeggen. Het lijkt een beetje op het programma Taxi. En dat ken je nog wel. Simpel concept. Er hangt een taxi vol met camera's. Je pikt wat mensen op. En je probeert op die manier ja, hele mooie verhalen boven tafel te krijgen. Nou, dat bestaat nu ook bij Veronica. Het is een eigen vorm van taxi. En het heet Lauren en Tim zijn de Bob. Ja. En Lauren Verster is <lacht> een van die twee. Dus Lauren, goeie Hallo. Ik moet eerlijk zeggen, ik hoorde dat jij dat ging doen. En dat je dat ook veel s'nachts ging opnemen. Mm -hmm. En toen dacht ik... Daar stappen natuurlijk allemaal stomdronken gasten bij jou in, de straks die je allemaal gaan lopen versieren. Dat is ook zo. <laughs> nee, dat is ook zo. Sterker nog, ik ben. Einde van de avond stappen er eigenlijk altijd mannen in die je in hun oog kijkt. En dan zie je gewoon de wanhoop van die avond, van al die blauwtjes die ze hebben gelopen... en veel te veel gedronken en dan stappen ze die taxi in. en dan ben ik hun laatste strohalm, die laatste vrouw. Die, jij moet het worden dan. Ik moet het worden, want ja. anders liggen ze alleen in hun bed. Ja. En die druk, die voel je wel, maar <laughs> ik moet zeggen... Je bent nog niet gezwicht. Ik ben nog niet gezwicht, nee, nee helemaal niet. Um, ik heb het wel soms uitgespeeld, dat ik dacht van... oké, okay, dan, dan ga ik ja? nu ook gewoon... Dus Zei ik, oké, okay, kom maar op dan, wat, wat heb je te bieden dan? Weet je, want daar hebben we ook wel een compilatie van gemaakt in het programma. ja. ja. Uh, maar dit soort types krijg je na vieren. Ja. En we rijden van, nou ja, acht uur ga ik thuis weg, negen tot zes, zeven. Want het is allemaal echt, hè? Ik bedoel, het is niet, uh, het is niet in scène gezet. Jij, nee. jij rijdt serieus van acht tot s ochtends? Ik zit gewoon aangesloten bij de centrale. Ja. Dus uh, van, van Leeuwarden tot Maastricht tot Amsterdam tot Rotterdam, overal. En ik pak gewoon de ritjes van één taxichauffeur. En dan zit je daar dus, en dan is het dus vier uur s'nachts, dan krijg je alleen maar dronken idioten. Ah. En dan denk je dan niet, ik word geheel onthouden. Um, nou, dat moet ook wel, want het programma heet Lauwen en Tim zijn de Bob. Dus ik, zag, ik dacht wel... Ik ja, nou is de show, bedoel ik. <laughs> ja, maar ik kan me serieus denk, voorstellen dat je denkt... Oh mijn god, wat, na, na, inderdaad, na drieën, na vieren is Nederland gek geworden. En, nou ja. Het valt wel mee. Ja, valt wel ja, mee? want uh, heel veel mensen denken dat je echt alleen maar hele dronken... Maar het, va het valt wel mee, hoor. Want het zijn ook heel veel mensen die gewoon zijn uitgegaan. Het zijn ook veel mensen die gaan werken. Bijvoorbeeld een meisje, was, een meisje wat zo snel mogelijk naar de OK te moet. Een verpleegster, okay. uh, piloten, mensen die naar Schiphol gaan. Die hebben natuurlijk ook allemaal... Ja. Um, misschien betrek ik het te veel op mezelf. Ik neem alleen maar een taxi als ik ben. Voor de rest fietsen. Stelletjes ja. die ruzie krijgen, ook Oh veel. Ja? Ja. ja, en die willen dan weg. Die willen dan naar hun eigen huis. Die zijn dan heel kort bij elkaar. Dan gaan ze taxi bellen. Ja en dat, hoor. En het mooie is, en jij krijgt die verhaal er ook uit dus. Vaak wel. Um... Ja, vaak wel. Ja, hoe doe je dat? Want het lijkt me nog lastig, want je kan het natuurlijk niet voorbereiden. Nee, ik was ook best wel zenuwachtig. Dat iedereen zei: Oh jeetje, nou heb je eigenlijk een relaxprogramma. programma Dan hoef je niet naar al die oorlogsgebieden en zo. Ja. Maar ik vond het eng voordat ik ging beginnen. Want ik dacht: Oké, okay, ik zit daar in die taxi met niks behalve mezelf. En er stapt iemand in en ik moet maar gaan zorgen dat hij gaat praten. En als ik dat niet voor elkaar krijg, ik wil uitzenden, gaan we toch wel. <lacht> dan kijkt iedereen dat. zegt, Nou, dat meisje, dat krijgt er ook niks uit, weet je wel. Dus ik, ik vond dat eng. Maar um... heb je dan daar bepaalde trucjes voor om, om mensen ja, wat losser te krijgen? Nou, ik heb van tevoren wel Joris Linsen gebeld. Die heeft bij de NCRV dit programma zeven ja. seizoenen lang gedaan. Dat is een, nou ja, dit is eigenlijk het nichtje van het oude taxi, zo zou ik het willen zeggen. Het lijkt erop, maar het is ook wel weer echt heel anders als je het kijkt. Simpelweg omdat het s'nachts is. Omdat het voor Veronica is. Omdat Tim en ik vaker herkend worden dan Joris Linsen in het begin. Hij is gestopt omdat hij te veel herkend werd. Nou, wij hebben het wel, ja. zeker met mensen onder de veertig, we heel veel herkend worden. Alleen ja. uh, mensen vertellen hun verhaal toch wel. Ja. Maar je, je belde Joris Linssen en die zei. Oh ja, die tip. Ja, dat vroeg je. Die tip. Die zei: je moet zorgen als iemand in de taxi stapt dat je hem even de tijd geeft om, om zich heen te kijken. En even te gaan zitten en te wennen. Want wat je geneigd bent, kijk, je hebt tussen de vijf en de tien minuten. Iemand stapt in en mijn klok gaat lopen. Want ik heb heel korte tijd en ja. ik moet een item opnemen. Dus ik ga gelijk. Uh, oh meneer, heeft u een nieuwe schoenen gekocht? Oh, uh, weet je, en het gaat maar door met allemaal vragen. Maar, je, maar dat werkt echt wat hij zei. Iemand stapt in. Even rustig zo. Goedenavond, goedenavond. Ja. Leuk gehad? Ja, ja. Ja, leuk gehad. Nou, laat maar even. Een paar minuutjes. En dan kom je op gang. En mensen, je zei net, die herkennen jou. Uh, en dan, uh, dat zie je ook in de eerste aflevering... Er dan begonnen meteen een paar dames over je liefdesleven. Ja. Ik had wel zoiets van... Ja? Ja, ja maar dan en komt dan? hij lijkt hij hij inmiddels al 55 en jij lijkt inmiddels nog steeds. Over 8. wie hebben we het dan? <laughs> Zo, ja, oh, oh, Toch? Yeah. Ik heb het niet verkeerd hoor. Ja, oh, jij een een niet? Nou ja. Ja, ja. ja, volgens mij is dat ja, wel een, een hele nette man. Een beetje ja. nou. ja. Ach, ja, een uh, oude gentleman wel. Maar ik heb een oude stabiele man nodig. Oh ja, nou <laughs> dat is toch goed? Dat is goed. Ja. ja, erg. 55. Ja, maar ik leek 18, dus laten we het op, we het, op het gemiddelde houden. Nee, nee, vandaar dat je niks zei. Nee, en deze meisjes het... zijn natuurlijk ook, uh, nou, die zijn de 20 nog niet gepasseerd. Dus uh, ik lijkt van dat je ook stok aan. Dat bedoel dat ik, is, dat is waar. Um, maar dat is natuurlijk lastig, dan beginnen ze af tegen jou. Ja. En dan, uh, ja, dan zit je daarmee. Uh, ja. Ga je er dan een beetje mee? Nou, ik zou wel moeten. worden. Ja, nee, ik zou wel moeten, want ik wil ook van alles van hun weten. Dus ik hoop dan eigenlijk dat het eruit geknipt wordt... wat het duidelijk hier niet gebeurd is. Nou, dat weet je helemaal niet van tevoren, wat over nou, blijft? Nou, ik heb een regisseur, dat is, een, dat is een Nick. Een hele goede regisseur, die vertrouw ik heel erg. En mm. uh, die, die gaat mij niet voor schut zetten met dingen die worden gezegd. Maar hij zal er af en toe wel wat in laten als het ook functie heeft. Want soms heeft het functie. Kijk, zij begint over mijn relatie waarop ik zeg... oh, dus jij hebt allemaal kritiek. Hoe lekker heb jij het dan zelf wel niet geregeld? Waarop zij zegt, ja, het is één grote puinhoop Het op Marokkaanse jongens. Maar die willen mij nooit, want ik ben niet, uh, geen moslima. En nou heb ik er weer eentje, die heeft, een, die heeft een gezin. Die komt alleen maar bij mij aan als hij zin in seks heeft. Dus zo gaat zo'n gesprek. Draait zich dan ook om. Ja. En ik heb haar wat gegeven. Oh, Al was het hier niet zoveel, maar... En daardoor geeft zij mij ook weer een verhaal. Zo werkt het ook wel. Zo kom je aan jouw verhalen. is natuurlijk... Echt iets heel anders. Ik noemde het straks al even dan wat je vroeger deed. Voor ja. Lauren Verslaat. Um, even een fragmentje. Het ging natuurlijk over hoe persfotografen te werk zijn. En jij ging dan met hen mee om te kijken hoe dat werkte. Ja. En dit is in de jungle van Colombia. Oh God, ja. Waar natuurlijk de drugsoorlog wordt uitgevacht uh, Tussen de varkerebellen en het leger. Ja, we moeten gaan, ja, is, uh, midden in de dungel in een kooklab en er wordt gewoon geschoten om me zijn, ze zijn op een varkkamp gestuurd, geloof ik, of een ander kamp. en nu wordt er geschoten, wordt er wordt geschoten om me heen, godverdomme, we moeten er nog uit te komen al. Ja, ja. Doet dat je nog wat als je dat hoort? Ja, ik hoor aan mijn stem hoor ik heel erg, zeker als ik alleen het geluid hoor, dat ik ben heel erg uh, bijna dichtgeklapt, bijna... Ja. Ik had bijna geen lucht meer en ik dacht alleen maar van... oké, okay, hoe, hoe kom ik eruit, hoe kom ik eruit, hoe kom ik eruit. Niet hysterisch worden, niet hysterisch worden, niet hysterisch worden. En dat hoor ik. Het is bedrukt. Ja. Ja. En het is, het is natuurlijk, ja, niet te vergelijken met dit. Um, nee. Dit is veel kleiner. Veel, ja. veel... Lijkt mij iets minder spannend dan naar Colombia gaan. Nou ja, ik was heel zenuwachtig toen ik net begon. Zoals ik al zei, want je hebt geen onderwerp. En dat, dat vond ik wel eng. Dat was voor het eerst. Normaal heb ik weten, kijk, als ik naar Colombia ga... nou is dit wel heel extreem, maar ga ik praten over uh, de, de cocaïnehandel met een minister... met een, een cocaïneboer, misschien met een drugsverslaafde. En dan heb ik een onderwerp en hier heb ik alleen maar zelf. Ja. Dus ik zit daar maar een beetje te zitten in die taxi. Iemand stapt in en nou ja, veel succes. Dus dat is dan ook wel weer spannend eraan. Dat vond ik spannend, maar goed, de omgeving is natuurlijk een stuk minder spannend. Hoewel je dat ook niet kunt zeggen... als je bij de TCA in Amsterdam gereden hebt. Wat? Oh, nou, dat lijkt wel op de Colombiaanse jungle. Nou ja, er staat iemand al openlijk ook te snuiven, toch? Ja, Dennis. Dikke ja, Dennis. Dennis ja, ja. Dat was... weerder. ja. Goed, vanavond de tweede aflevering om tien uur. Om tien uur, kijk. Iets met een huwelijksaanzoek ook. Precies, oh ja, leuk. Laura Verster, dank je wel. Alsjeblieft. Als eigen Joris Kuigel. Goed voor de kilometers. Dat zeiden we nog in het gulden tijdperk bij Veronica op de redactie als je als verslaggever op pad ging. Want toen kreeg je nog 60 cent en dan praat ik nog wel over het gulden tijdperk. Maar je hield er nog iets aan over. Tegenwoordig, ik sta nu aan de pomp en een volle tank kost bijna 40 euro krijg je nog maar 19 cent per kilometer. En even voor de goede orde toen de kilometervergoeding naar 19 euro cent ging in 2006 kostte een liter LPG rond de 40 cent. Ik betaal dus nu het dubbele, terwijl deze vergoeding gewoon hetzelfde is gebleven. En het is dat ik een fantastische baan heb, dus dat maakt een hoop goed. Maar ik en velen met mij moeten gewoon betalen om te mogen werken. Maar enig inzicht van hoeveel ik ongeveer zelf bij moet betalen, dat weet ik niet. Maar de vakcentrale MHP heeft berekend dat uh, dit bedrag moet worden verhoogd naar 24 eurocent. Eddie Hackett van de vakcentrale MHP. Wij hebben doorgerekend dat sinds 2004. Eigenlijk is het nauwelijks aangepast. Eenmalig 1 cent, de fiscale kilometervergoeding. Nou, toen heb ik staan juichen hoor. Uh, ja, nee, dat kan ik me voorstellen. Nee, maar inmiddels komen wij veel hoger uit op 24 cent. Als je dat gemiddeld voor alle Nederlanders doet, werknemers dan. En inderdaad, gemiddeld moet je 5 cent per kilometer. Dat is afhankelijk ook nog een beetje of je diesel, benzine of gas rijdt. Maar gemiddeld moet iedereen 5 cent per kilometer gewoon op toeleggen leggen op dit moment. En dat kan op jaarbasis behoorlijk uh, schelen. We hebben nou, gemiddeld werkt iemand 20 kilometer van, van zijn werk vandaan. En dat scheelt zo'n beetje 350 euro per werknemer, per jaar. Ja, want nu hoor ik mensen natuurlijk al denken... ja, Joris, dan moet je maar dichter bij je werk gaan wonen. Maar ik woon heel dicht bij mijn werk. Dat is het niet. Ik ben gewoon afhankelijk van mijn auto voor mijn werk. Want ik moet nu bijvoorbeeld ook naar jou toe. En ik, ik krijg geen auto van de zaak. Nee, en dat hebben de meeste werknemers niet in Nederland. 10% oh, ik dacht dat dat wel het geval was, Nee, nee 10% heeft maar een... Uh... Een auto van de zaak, ja. van de, iedereen die met de auto rijdt. Maar de, ook zelfs je woon kan je ook niet altijd beïnvloeden. Denk aan de tweeverdieningsmaatschappij. Het is vaak heel moeilijk om met twee partners, allebei dichtbij, je werk te vinden. Stel dat je werkgever gaat verhuizen, dan zou je mee moeten verhuizen. Nou, met een woningmarkt die op slot zit, schiet dat ook niet echt op. En dan krijg je nog eens een, keer een heleboel werknemers die ook nog eens, zoals jij, voor je werk moet reizen daarnaast. Dat noemen we de zakelijke kilometers. Uh, ja, en die staan ook maar op 19 cent. Dus daar leg je ook op elke kilometer 5 cent op toe... als je met je eigen auto moet rijden. Maar we horen nu zelf signalen dat bij het katshuis die 19 cent ook nog eens een keer willen verlagen. Dus Hoe hebben jullie 19... dat nou gehoord? Ja, nou ja... goed. Ze uh, zeggen helemaal niks. Ze zeggen niks, maar het ligt wel... je hoort allemaal signalen eruit in de geruchten. En, maar dit zou, we weten wel vanuit de MAP dat op financiën gerekend is hieraan. Uh, wat betekent dat als je het gaat verlagen? Dus dan ligt dat ook bij het katshuis op tafel. Waar moeten we aan denken straks? 12, 13 cent. Nou, dan gaat hij nog eens een keer zo'n 7, 6 cent naar beneden. Nou, dan zit je op ruim 800 euro gemiddeld wat een werknemer in Nederland moet bijdragen om puur zijn woonwerkverkeer te doen. Dat hebben we nog niet over jouw zaak. Nee, hebben we nog niet over gehad. gehad. Nee. Wat voor advies kan jij mij nou geven eigenlijk? Stop met werk. Nee, kijk, ik hoop altijd de dat je... moest nog... moestuin beginnen. Ik hoop altijd dat je nog aan het werken wat meer overhoudt. En ah, ja, ja, ja, ja, ja, ja. reiskosten moet maken. Kijk, het enige wat we kunnen doen is... Ja, de politiek gaat erover over die fiscale kilometervergoeding. Een andere ja. optie is nog dat je gaat naar je werkgever. Nou, ik wil een uh, hogere vergoeding. Maar dat betekent wel dat alles wat boven de 19 cent uitkomt... Dat je daar belasting ook over moet gaan betalen. Dus je houdt er dan toch weer wat minder aan over. Ik vind het een schande. Ja, dat vind ik ook. Want we moeten er toch op toeleggen. En ik wil ook gewoon kunnen werken. En jij ook. En dat je dan geld mee moet brengen, dat is natuurlijk een Voor mij betekent dat dus. Ik rijd gemiddeld 23.000 kilometer. Ik moet bijleggen, omdat ik veel reis, ongeveer zo'n 1150 euro. En dan wordt er nog over een gemiddelde gesproken. Het zou best nog eens een keer kunnen betekenen dat ik nog meer moet betalen. Dat is eigenlijk de gek voor ja, jongens maakt zich kwaad en terecht ook wel, misschien. Zometeen um, tweede uur BNN Today met wat gaan we allemaal doen. Erwin Wendemars is er, want het is maandag. Dat betekent dat hij hier is. Hij is dus nog steeds uh, helemaal in een totale roes vanwege de winst van FC Zwolle uh, kampioen geworden. Dus die gaan door ja. naar, de, naar de Eredivisie. En Arne Slot, de aanvoerder, is er ook. En Luc, die... Uh, <lacht> moet je nou, <naar>, Luc? <lacht> Niks, <ja. Dankjewel. lacht> Luc komt even binnenvallen. Yeah. Zo betellen ik natuurlijk nieuwe topics. Um, een leuke dame, hè, die Lauwen? ja. Ik ben altijd een beetje verliefd op haar. Ja, iedereen geloof ik. Ja. We hebben het over Turkije. Bram Vermeulen, die is hier de correspondent daar. Uh, morgen is het natuurlijk het bezoek van de president. Hij komt daarover praten en vooral over Turken in uh, Turkije. Hoe die naar Nederland aankijken. En we hebben heel raar nieuws uit Engeland. Daar is een campagne gestart. Um, die er mannen moet opwijzen dat mannen daar verkracht worden. Oh, Ja, dat is uh, interessant. Ja. Blijf luisteren, Luc. Gaat het goed. doen. <laughs> ja.